Vijf uur. Jobboot met het NOS-journaal. Er is vermoord. Hij is gevonden in een vakantiehuisje in Hoge Zwaluwe... meldt een bron aan de NOS. Donderdag werd bekend dat daar twee vermoorde mannen waren aangetroffen. Of Dalfour één van de twee is, kan de politie niet bevestigen. Wel is bekend gemaakt dat in verband met de dubbele moord... twee mannen zijn gearresteerd. De verdachten zijn een Belg en een Nederlander... zonder vaste woon- of verblijfplaats. Volgens de politie zijn er vandaag in het hele land huiszoekingen verricht. De politie maakt zich grote zorgen over het drugsgebruik... tijdens het Amsterdam Dance Event. Vannacht zijn er tijdens de feesten van het dancefestival... 16 mensen onwel geworden. Een vrouw van 33 uit Zwolle is waarschijnlijk overleden... als gevolg van drugsgebruik. Ze zou verschillende soorten drugs hebben gebruikt. Vannacht pakte de politie meer dan 100 festivalgangers op. De meeste vanwege drugsbezit. Verwacht wordt dat er tijdens het Amsterdam Dance Event... nog meer aanhoudingen zullen worden verricht. Komende nacht worden er op het festival 150.000 bezoekers verwacht. De man die de Duitse kandidaatburgemeester Henriette Reker heeft neergestoken, deed dat omdat hij het niet eens is met het vluchtelingenbeleid in Duitsland. Vreemdelingenhaat was het motief, hebben de autoriteiten gezegd. De man van 44 is al jaren werkloos. Tegen de politie heeft hij gezegd dat hij alleen handelde. Reker is nu wethouder in Keulen en verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. Ze raakte bij de aanslag zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. In Deventer hebben ruim 300 mensen een herdenkingsdemonstratie gehouden voor de slachtoffers van de bomaanslagen een week geleden in Ankara. Daarbij kwamen bijna 100 mensen om het leven. Een Turkse culturele instelling wilde met de Mars protesteren tegen het geweld in Turkije en tegelijk steun betuigen aan de slachtoffers en hun nabestaanden.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 I'ma tie it to the bed and set this house on fire Het blijft een heerlijke plaats, Eminem en Rihanna en Love the Way You Lie. Goedemiddag, dit is hier weer, ondergetekende Fred Heij, hier bij ZWM Radio vanuit Zandvoort. En uh, ja, we gaan uh, dus weer de lekkerste muziek draaien tot de klokjes van 7 uur. En daarna worden we natuurlijk weer uh, ja, herinnerd aan uh, de Euro Breakdown natuurlijk en uh, de herhaling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 Ondanks uh, het uh, trieste weer buiten, als ik uh, zo naar buiten kijk, dan uh, ja, hier in Zandvoort is het uh, aardig bevolkt. En een beetje uh, miezer. Ja, meer kan ik er niet van maken. We gaan het uh, in ieder geval wel gezellig maken, hier bij CFM Zandvoort. Goedemiddag trouwens, als u net inschakelt, mijn naam is Fred hey, En uh, ja, we gaan dan een lekker plaatje draaien. Een lekkere gouden oude van George Michael en Kellis Whisper. Te dromen. George Michael en Kellis Whisper. En ik zou zeggen... een hele goede middag. Ja. Alsnog. Ondergetekende Frit Heij dus bij CFM. En dat allemaal in de middag. En tot de klokjes van zeven uur vanavond. En we gaan een lekkere gouden oude draaien. En die is van Talk Talk. En ja, van mijn leeftijd. Mensen van mijn leeftijd kennen ze vast nog wel. En such a shame. Still shame, talk talk hier bij ZFM en we gaan verder met Nico Berken. How You Remind Me volg ons via je smart app en like us op Facebook check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie never made it as a wise man I couldn't cut it as a poor man stealing, tired of living like a blind man Sick of without a sense of feeling And this is how you remind me This is how you remind me Nickelback en How You Remind Me. This is How You Remind Me. Ja, dit is uh, natuurlijk Fred Heij. En uh, dat allemaal uh, hier op die ZFM uh, vanuit Zandvoort. En uh, we gaan een lekker plaatje draaien van Fleetwood Mac en uh, Sarah.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 Je wordt wakker, ja je bent nog bij mij. Eerst een kussen, dan wat strelen. Zou je het dicht uit willen schreven dat je hier bent gebleven? Nee, ik ben niet alleen. Boom, boom, ja vandaag nog wordt een feestelijke dag. Boom, boom, ik ben een jaar een beetje vrolijk geweest. Met jou wil ik alles doen wat ik nooit heb gedaan. Ja. Ja, uit, uh, uit de vervlogen jaren van de, de album. Nu heet dat, ja, nu. En uh, ja, nu gaan we dus een plaatje draaien van Don Haley en uh, The Boys of Summer. Al is de zomer voorbij, wij geven het niet op. We gaan gewoon lekker door. Zie je, hem, goedemiddag. Ik ga er wel Boys of Summer, CFM Zandvoort, goedemiddag, 106.9 op de radio en op de kabel 104.5 en dat allemaal in, en in, in, in, in, vanuit Zandvoort natuurlijk en rondom Zandvoort, ja overal te beluisteren eigenlijk een beetje, ja en zeker als u dus http en dan dubbele punt, slash, slash. en dan CFM een platstreepje een plat dan live.nl ja, dan uh, kunt u dus ook uh, de studio inkijken en uh, tegelijk de muziek beluisteren natuurlijk. We gaan verder met Maxi Priest en uh, Some Guys Have All The Luck. Zo so is dat. bomen. Daar, uh, daar hang je dan zo net in. Weet je wel? Waar je dan lekker in legt. Zo het zonnetje erbij. En uh, lekker een, uh, een cocktailtje. Of iets dergelijks. Ja. Maar helaas daar moeten we nog eventjes op wachten. Volgend jaar zomer weer. We gaan verder met Lena en Satellite. I bought a new underwear, they blue And I wore them just the other day Love, you know I fight for you I left on the porch light. I was just for you I even painted my toenails for you I did it just the other day, the other day. Love, oh love I gotta tell you kent die dame nog wel van, uh, van het Songfestival natuurlijk. Ze kwam uit voor Duitsland en ze had het over Satellite. En we gaan een Nederlands talig nummer draaien van onze ja, Amsterdamse straatmaker Jeff van Vliet. En het stormt in mijn hart. Ik moet even met je praten Want zo gauw ik naar je kijk Draai jij je ogen weg En kijkt opzij We gaan niet meer met z'n tweeën Op dezelfde tijd naar bed En je lichaam reageert niet meer op mij Zelfs als we uitgaan Dan gaan we niet meer samen. Dan blijft het deel, maar het stoort in mijn hart Zoveel hits op één radiostation, Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment For You. Al ben je even niet hier, ik ben daar elk moment. Ik ben overal, waar jij ook bent. Al ben je even niet hier, jij bent altijd dichtbij, ik Slaat en ik niet, weet ik dat jij me ziet. FM. Zandvoort, alweer het eerste uur van Entertainer for You, haast voorbij. En eh, we gaan langzaamaan naar uh, het nieuws van 6 uh, uur. En uh, dit was natuurlijk Monique Smit en Tim Douwsma. En uh, ja, ik zou zeggen, tot zo.